Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger zegt dat het een wapenopslag van Hamas heeft ontdekt... in een gebouw waar burgers zich schuil hielden. Naast wapens en handgranaten werden er ook bomvesten voor kinderen gevonden. De beelden zijn moeilijk onafhankelijk te controleren... omdat er nauwelijks journalisten in Gaza zitten... President Biden heeft vannacht gebeld met premier Netanyahu van Israël. Hij heeft opgeroepen om burgers in Gaza te beschermen. Biden heeft niet aangedrongen op een staakt het vuren. Hij vindt ook dat alle door Hamas gegijzelde mensen bevrijd moeten worden. Een dodelijke schietpartij in Geleen in Limburg gisteren. In het drukke centrum werd een man bij het gemeentehuis neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. De politie kon er gisteravond nog niet zoveel over zeggen. Ja, op dit moment kunnen we eigenlijk alleen zeggen dat, uh, dat we uitkijken naar mogelijk één uh, voertuig waarin iemand is gevlucht. Een donkerkleurig voertuig. Uh, maar we weten verder nog niet, even niet uh, van, uh, ja, hebben we nou over één verdachte, meerdere verdachten. Wie, uh, wie is nou de schutter uh, hiervan? Dat is allemaal onderwerp van het onderzoek. Veel mensen zagen de schietpartij gebeuren. Het was druk in het centrum met winkelend publiek. En een mooie verrassing voor pakketbezorger Ramies. Hij rijdt zijn ronde onder meer door het Brabantse plaatsje Sprangkapelle. En bewoners daar zijn zo blij met Ramies dat ze een surprisefeestje voor hem hadden georganiseerd. Dat was te zien bij Hart van Nederland. Daar zullen we zullen hem hebben. Daar komt hij al. Daar hebben we hem. Onze Jij ja, brengt uh, heel wat jaar vrolijk de pakketjes om. We hebben iets bij elkaar gespaard. We hebben duizend bij elkaar gekregen, dames en heren. Ja, je hoort hem zeggen, Ramis kreeg een waardebon van 1000 euro. Ik niet te zien aankomen. Dat is heel uh, bijzonder ja, dit ja. Wat ga je ermee doen? Uh, ja, ik denk ja, een dagje uit of zo met de kinderen, met de vrouw. Dus ja, uh, wie weet, ja. En het weer nog landinwaarts lichte regen of motregen. Vanuit het westen komen er wel pittige buien aan. Vanmiddag ook regen. Het is wel vaker droog en zacht dan 12 of 13 graden. En morgen meer van hetzelfde. Geen witte, maar een grijze kerst dit jaar dus. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.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 Uh, luisteraars, welkom uh, bij de top 2023 cover-up is een openbaring kerstspecial special live vanuit de studio hier in uh, Groovetown, Z uh, Zandvoort, uh, ZFM Jazz met uh, Edward Rauhorst, Mr. Brightside. De komende twee uh, uur onthullen we wederom een keur aan jazzy, coole, zwoele, zwingende en vringende covers van bekende, onbekende, dan wel grijs gedraaide hits uit de NPO Top 2000. We vliegen kriskras door het jaar 2023 als mede door onze hitlijst, de enige lijst op de Nederlandse radio die tot stand komt met hulp van alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Uh, het spits werd afgebeten door organist Larry Goldens en uh, oldschool tenoor saxofonist Harry Allen met Cats Steer morning has broken van hun super laid back mainstream jazz album When Larry Met Harry uit 2010 hun cover te vinden op plek 545 in de top 2023 cover up uh, a special warm welcome to our friends across the globe in particular our fans on the democratic island of Taiwan we begin today Late today. Let's go into that breaking news. This is just in a spy balloon. Het is groot nieuws in de Verenigde Staten. A suspected Chinese spy balloon. Tensions between Beijing and Washington. What is going on? ZFM Jazz. De regering liet in 2023 de nodige proefballonnetjes op. Of het er 99 waren, weet ik niet. Je in ieder geval wel de Duits-Amerikaanse jazzpianist Benny Lekkerner... en zijn trio met hun versie van Nena's 99 Luftballonen. Uh, bij ons op plek 399. No time to lose. Dag mevrouw, we zijn in Haarlem. Wat is er hier allemaal gebeurd? Ja, het is verschrikkelijk. Het heeft zo vreselijk hard gewaaid En uh, alle bomen zijn al geleid. Nou ja, het is totaal bizar wat hier gebeurt. Het is, uh, achter elkaar gingen de bomen om in een half uurtje of zo, denk ik. Ja, Het is natuurlijk uh, knap vervelend als je uh, zo'n boom op je ijs hebt liggen. Ik hoop dat er niet te veel schade is als het er weer afgehaald wordt. Ja, nou, het is uh, triest natuurlijk. Het zal je huis maar zijn. 2023 en niet alleen in de nationale en de internationale politiek. Zo raasde Polly over Nederland en in het bijzonder over Haalem deze zomer. En zitten we nu nog in de naweeën van de storm... Uh, de Franse tenorsaxofonist Sammy Thibault maakte van de Doors dreigende Riders on the Storm. Een iets wat koelere, uh, luchtige versie dat te vinden is op zijn album A Feast of Friends uit uh, 2015. En dat album is uh, trouwens uh, volledig uh, gewijd aan nummers van The Doors. Moet je maar eens uh, opzoeken, de A Feast of Friends Sammy Thibault. T -bolts, uh, zijn cover te vinden op plek mm, 825 in de top 2023 cover-up. De politie is de afgelopen jaren honderden portofoons kwijtgeraakt. De politie zegt dat die dingen waarschijnlijk ergens in een laadje... of kast op een politiebureau liggen... en dat de kans echt heel klein is... dat de token's in handen van criminelen zijn beland. Al weten ze het niet helemaal zeker... omdat de administratie een zooitje is... Het is, wel, het is wel een bijzonder moment, want u zegt zondagmiddag... dat is ook het moment dat Mark Rutte maakte dat hij stopte. Dus de, dat u, ze ga, de, we wisten dat niet van elkaar. Nee, dat was de vraag. U wist dat überhaupt niet van elkaar. Nee, nee ik wist dat niet van Mark Rutte, nee. Every night your line is busy, all that makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had with swingers. Boy, away Politie had weer enorme last van een haperend uh, C2000-communicatiesysteem dit jaar. En tot overmaat van ramp raakte ook nog eens heel wat uh, uh, portefoons zoek. Um, Henry Mancini en zijn orkest met uh, Jesse Connells, Plash Johnson, Shelley Mann, Pete Candoli... met het origineel van Peter Gunn in de top 20 2023 cover-up. Ja, dat uh, laten de klaar, blijkbaar ook toe. Dat het origineel uh, van het uh, nummer... In de cover-up parade wordt uh, gezet, het, uh, uh, je kent het nummer van Amazon, Lake en Palmer... maar dit is dus het origineel. Um, en dat, uh, ja, dat werd gevolgd door Sassy Sarah Vaughan. Um, ja, van een uh, haperende onderlinge communicatie had het koppeltje Mark en Secret ook uh, uh, last... Maar in uh, 2023 scheiden dan uiteindelijk hun wegen, Bye Bye, van The Divine One, Sarah Vaughan, met haar vocale versie van Peter Gunn uit de jaren 60 ergens, uh, te vinden op positie 350. En uh, Henry Mancini en zijn orkest vind je op plek 238 maar liefst. Het is weer in Zandvoort. Het is vandaag nationale Toplessdag. Uh, ik ben even over het strand gaan lopen. Er is niemand topless te bekennen. De schuld van de Marokkaan? <laughs> nee, ik denk dat dat... Laat ik niet overal de schuld aan de Marokkaan geven. Ik denk dat dat vooral het weer is. Uh, wat uh, daar de schuld van is. Ik zou wat dit punt voor de Marokkanen willen opnemen. Dat hebben ze niet gedaan. moest zijn uh fantasieën bij zijn bezoek aan Zandvoort in juni 2023 even in de koelkast te zetten. Maar gitarist gitariste West Montgomery pakte desondanks groot bij ons hier ZFM Jazz uit met zijn cover van California Dreaming van de mamas en de papa's. Deze cover te vinden op plek 723. Je luistert nog steeds naar de top 2023 cover-up. is een openbaring met Mr. Brightside. Ga niet weg, blijf. Blijf luisteren. Geen erotisch centrum in Noord of Zuid, maar juist meer ramen op de Wallen. Dat is de kern van het vandaag gepresenteerde alternatieve plan voor het erotisch centrum. Eind dit jaar bepaalt de gemeenteraad op welke locatie het erotisch centrum zal komen. ZFM Jazz Nicolai, de burgemeester wil het erotisch centrum dus in Zuid hebben. Betekent dat dat de bouw ook binnenkort begint? Nee, zeker niet. In de brief schrijft Halsema dat dat zeker zeven jaar gaat duren. Ze moeten de exploitanten op de wallen nog gaan verleiden om naar het erotisch centrum te gaan. moeder in uh, Amsterdam raakte dit jaar vooral verhit over het uh, deplorabele Ajax en de mogelijke komst van een uh, erotisch centrum, Walk on the Wild Side. Het nummertje van uh, Lou Reed, het origineel, een aantal uh, bandleden van de Buena Vista Social Club die uh, wensen zich eens te laten gaan. En kwamen de zanger van de editors uh, Tom Smith op een pad tegen wat uitmonden in een onderkoelde Cubaanse versie... dus van uh, Lou Reed's Walk on the Wild Side, uh, plek 1133 in de top 2023 cover-up. En daarna bleven we nog even hangen in de rosse buurt. Saxofonist en arrangeur Bob Belden en uh, zijn ensemble met daarin... Uh, uh, grote namen... Uh, onder meer Bobby Watson en uh, John Schofield... bouwden de spanning langzaam op... in zijn instrumentele, uh, instrumentale uh, uitvoering... van de Police uh, Roxanne. Dat uh, Sting ooit schreef... althans volgens uh, de overlevering... in een hotelkamer in Parijs... die uitkeek op de plaatselijke hoerenbuurt. Roxanne. Van de dus, Rhythm... Uh, del mundo club featuring the editors uh, tvindo pleck 202 in the top 2023 cover up is an open baring it was christmas eve babe Won't see another one And then he sang a song The real mountain dew I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one Christmas Oh love me, baby I can see A better time When all Our dreams Come true The boys of the NYPD choir Still singing Galway Bay The bells are ringing Christmas Day I could have been someone 2023 kwamen ons weer de nodige muzikale iconen te ontvallen. Waaronder de legendarische leider, zanger, bandleider van Pokes, Shane McGowan. En hij was de schrijver van het liedje wat je net hoorde, Fairy Tale of New York. In de uitvoering van de zangeres Rebecca Bakken. Te vinden op plek 1400, deze uitvoering van de Noorse zangeres Rebecca Bakken. Rebecca Bucken. Singer Tina Turner has died at the age of 83. And the music world is mourning the loss of a jazz great. Saxophone innovator Wayne Shorter. Shorter stood shoulder to shoulder and horn to horn with some of the greatest jazz legends of his generation, including Miles Davis. Shorter blazed new trails on the tenor and soprano sax, later finding crossover success with Joni Mitchell, Steely Dan, Don Henley, and Nora Jones. Gezegd, in 2023 kwamen ons uh, de nodige pop en uh, uh, jazz giganten iconen te ontvallen. Uh, denk aan uh, Sinéad O'Connor, Tina Turner, David Crosby, Robbie Robertson, Tony Bennett, Amma Jamal, Wayne Shorter, Bert Bagarek, uh, Dichter bij Huis, Rob Aagebeek en onlangs uh, Leels McIntosh en ook uh, Rob en ter herdenking hoorde je het nummertje Teardrop in de uitvoering... een, een, een nummer van Massive Attack... Uh, teardrop in de uitvoering van de trompetiste Avishai Cohen... te vinden op plek uh, 1500 in de top 2023... Cover-up is een openbaring. En dat ging over in Supertrams, de Logical Song. In de bewerking van de Moore McCall Jazz Society. Met uh, Beth, Moore, Beth Moore op uh, vocale. Te vinden op plek uh, 650 in diezelfde top. De enige hitparade, de enige hitlijst die tot stand komt. Met behulp van algoritmes en kunstzinnige Intelligentie. Ja, we naderen alweer het uh, einde van het eerste uur, maar ga niet uh, weg. Blijf zitten. In het tweede uur volgt natuurlijk nog heel veel fraais. But today uh, the Beatles released what will probably be their final song. And yes, it was with een little help from AI. The vocals were off een John Lennon demo tape from 1978, but it was artificial intelligence that really pulled it all to. De Amerikaanse zanger Tom Lellis had uh, geen AI, geen kunstmatige intelligentie nodig om de Beatles uh, nieuw leven in te blazen. Hij beschikte gelukkig over een flinke portie creativiteit. En in zijn Norwegian hij, uh, citeerde hij zo'n uh, nou, 15, 16 Beatles-songs. Dus ga hem nogmaals een keer beluisteren en dan ontdekken welke songs van de Beatles die je allemaal quote Tom. Met stip op plekje 456 in de top 2023. Cover-up is een openbaring. Ja, we gaan uh, straks in de tweede uur verder uh, genieten van geweldige covers... van welbekende hits uit de NPO Top 2000. Zoals ook deze Bad Romance van A Lady Gaga... in de uitvoering van de heavyweights Brass Brand. Tot zo na het nieuws.